Acht uur remonserie met het nws journaal De bommen die in Boston zijn gebruikt waren snelkookpannen... gevuld met metaalscherven, spijkers en kogelagers. Volgens het persbureau AP meldt een anonieme bron bij het onderzoek... dat de pannen met een inhoud van zes liter in zwarte tassen zaten... die op de grond stonden. Die verklaring strookt met verklaringen van chirurgen... die de slachtoffers hebben behandeld. Die zeggen dat ze in de lichamen van de slachtoffers... spijkers, metaalscherven en andere metaaldeeltjes hebben gevonden. President Obama zei vanmiddag dat de onderzoekers nog geen idee hebben wie voor de aanslag verantwoordelijk is. De marathon van Londen begint zondag met een halve minuut stilte om de gebeurtenissen van gisteren bij de marathon van Boston te gedenken. De halve minuut stilte geldt zowel voor de wedstrijdlopers als de recreatieve deelnemers. Deelnemers aan de Londen Marathon worden ook aangemoedigd om een zwarte rouwband te dragen. Die krijgen ze van de organisatie aangeboden als ze hun rugnummer ophalen. De roemeense vrouw die betrokken zou zijn bij de roof uit de in Rotterdam komt morgen vrij. De vrouw van 19 werd begin vorige maand opgepakt in Rotterdam. Ze wordt ervan verdacht dat ze de zeven schilderijen die in oktober werden gestolen een tijdje hebben verborgen. De verdachte is de vriendin van een Roemeen die in januari in Roemenië werd opgepakt. Hij wordt samen met twee anderen verdacht van betrokkenheid bij de diefstal. In Venezuela zijn bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de nieuwe president zeker zeven doden gevallen en tientallen mensen raakten gewond. Gisterochtend werd bekend dat de socialist Maduro de meeste stemmen heeft gehaald bij de presidentsverkiezingen. Hij won met een kleine meerderheid van zijn rivaal, oppositiekandidaat Caprias. Volgens hem is er gefraudeerd en kan Maduro geen president zijn zolang tienduizenden incidenten tijdens de verkiezingen niet zijn onderzocht.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 En dat is goed om te weten voor de mensen die gisteren in Boston getuige waren van de bomaanslagen daar. Zoals bijvoorbeeld deze vrouw. Toen was eigenlijk de hele straat in één keer een, een ravage. En begon iedereen te rennen en was er paniek. En uh, moest ik ook gaan rennen. Ja, dan, uh, dan is dat uh, gewoon heel eng. En toevalligerwijs stopte ik bij een hele rij vrijwilligers die de medailles aan het uitdelen waren. En die hingen mij een medaille om, dat klinkt een beetje gek. Maar ja, die stonden daar ook een beetje te kijken van, uh, uh, wat doen we nu? Ja, welkom chef Berendsen. Ja, goedenavond. Klinisch psycholoog en ook betrokken geweest bij de nazorg van allerlei rampen. Onder andere de Bijlmeramp, Tripoli, en um, Alphen. Ja. Um, we hoorden deze ooggetuigen. Hè? Die vertelden dat ze nog om ja. gingen kregen. Ja. Wat denkt u dan? Verwarring. Uh, mensen doen datgene wat ze gewend zijn te doen. Ze werken nog niet goed in de gaten wat er precies gebeurd is. Uh, ja, en hangen dan een medaille om. Want wat, ze hoort het nou eenmaal of zo. Ja, je moet je voorstellen. Je bent zo, ben je boodschappen aan het doen. Of je bent je marathon aan het rennen, Niks aan de hand. En plotseling is er gevaar, is er een, een bomaanslag. Ja, en dan weet je niet goed wat je moet doen. En sommigen gaan door met datgene wat ze aan het doen waren. En anderen gaan rennen of op de vlucht of actie ondernemen. Ja. Ja. Stel, deze dame, die, die hoort u nu zo in deze ja. quote. Ja. Um, zij komt bij u, Ja. want u bent er van de nazorg. Ja. Wat voor hulp biedt u? Hoe gaat dat? Nou, dan ga ik haar uitleggen wat ze zo kan ervaren. En uh, ik ga eerst die ervaring even goed plaatsen, dat dat heel normaal is. Dat zou niet van hoeft te schrikken. Ik kan me voorstellen dat ze beelden terugziet van wat ze daar gezien heeft, van de gewonnen en van de doden. Zeg haar vooral dat ze daar uh, ook niet van moet schrikken, dat dat er ook bij hoort. Dat ze niet moet denken dat ze daar gek van wordt. Uh, ik kan me voorstellen dat ze uh, wat waakzamer is, wat schrikachtiger. Met name schrikt van harde geluiden. Hey, die doen uh, denken aan die bommen. En dat ze bepaalde situaties vermijdt. Bijvoorbeeld de druktes of menigtes. Hè, dat ze denkt, ja, ik wil toch vooral overzicht houden. Ja, en u zegt dat tegen haar. Dit kunt u de komende tijd ja, verwachten. dat zeg ik en daarmee normaliseer ik als het ware die reacties. Ik check even bij haar af of ze dat ook herkent. Mm -hmm. En vaak is het dan zo. En dan zeg ik, joh, het is heel nadat dat je dit ervaart. Maar het gros van de mensen zal de, heeft hier last van. En wat je ziet is dat het gros van de mensen ook na enkele dagen of weken hiervan herstelt, dus dat het in de loop van de dagen tot de weken zal gaan afnemen. En heeft u het gevoel, want iemand heeft dus zoiets naars meegemaakt... Ja. dat hij goed tot zich door laat dringen, eigenlijk wat u zegt? Nou ja, soms moet je het herhalen. Hè. Dus mensen zijn zeker in vlak na zo'n schokkende zijn ze erg verward. Dan moet je vooral dit, niet dat hele verhaal gaan uitleggen... Mm -hmm. maar aansluiten bij waar ze op dat moment zitten. En misschien de volgende dag hè, die ervaring nog eens een keer benoemen... Eh, zodat het wat beter doordringt. Maar redelijk snel kunnen mensen dit, dit tot zich nemen. Klopt. Want u zei net, uh, ik zeg dan ook... Uh, nee, je bent niet gek, dit hoort ja. allemaal bij. Ja. Zegt u daarmee, dat gevoel hebben mensen dat ze gek worden? Ja, omdat, ja? ja, ja, ja. Die, hebben, die, die hebben zeker dat gevoel. Het nare van die beelden is namelijk dat je ze niet onder controle hebt. Ze komen maar steeds op en je wilt ze eigenlijk niet zien... maar ja, dan wil je tv kijken, plotseling zie je die beelden weer. Je wil goed gaan slapen, plotseling zit je weer in een nachtmerrie. Daar worden mensen wel een beetje gek van. Dan hebben ze ook het gevoel, ja, dit is niet normaal... En wat ik zo'n uitleg is, in zekere zin is dat zo. Want normaal heb je dat niet. Maar na zo'n schokkende gebeurtenis hoort dat er wel bij. En ik denk dat 80 tot 90 procent van de mensen daar wel last van hebben. En u zei ook uh, harde geluiden, gevoelig ja. zijn voor dat soort dingen? Ja, dat heeft heel erg te maken met wat je meemaakt. En met zo'n bomaanslag heb je die knal gehoord. En dan kan het zijn dat je ook heel erg schrikt van andere harde geluiden. Een deur die, een deur die, die uh, dichtklapt. Um, ook van de telefoon die plotseling gaat. Dus alles... Wat plotsing gebeurt, daar kan je dan erg van schrikken. Nou is er nu net in Iran bijvoorbeeld een aardbeving geweest. Ja. Ook waarschijnlijk met, met vele doden. Ja. U bent dus in allerlei verschillende situaties geweest. Hè? Ja. De tsunami bent u bij geweest, u ja. bij de Bijlmeramp. Ja. Is het zo dat het verhaal wat u houdt iedere keer eigenlijk vergelijkbaar is? Ja, maar het wordt wel aangepast. En mensen na een aardbeving zijn erg bang om weer gebouwen in te gaan. Wat logisch is, want die kunnen op je neerkomen. Mm -hmm. Na de tsunami zijn mensen bang voor de zee. Dat is een heel weer net, je verkleurt je, je, je dat iets anders in. Mm -hmm. uh, maar goed, de symptomen zijn hetzelfde. En wat belangrijk is, is uiteindelijk dat mensen wel weer datgene gaan doen uh, wat ze gewend waren te doen. En dus bij de tsunami zag ik mensen die zeiden, ja ik ga nooit meer duiken. Ja, dat is, dat is ergens wel jammer. Uh, maar ja, een leuke hobby. Ik zou zeggen, ja, moet je vooral blijven doen. Maar als je dat niet wilt, nou ja, ala. Mm -hmm. Maar in Nederland is het dan wel belangrijk dat je wel het water in durft blijven gaan. En dat je wel weer gaat zwemmen. En als je dat niet doet, ja, dan is dat, lijkt me dat wat te veel. Ja, maar ja, dat, dat als mensen dat niet meer durven, wat dan? Ja, dan moet je ze bij helpen. En dan leg ik ze uit. Het is helemaal niet zo erg, hè, maar wat je goed moet realiseren is... Uh, dat de zee een keer gevaarlijk was, ik wil niet zeggen dat die altijd gevaarlijk is. En zeker in Nederland hebben we die al die weeralarmen. Mm -hmm. uh, dus bij mooi weer, niks aan de hand, dan moet je gewoon de zee in kunnen. Ik heb inderdaad een vrouw gehad en die zei... na de tsunami, een paar jaar na de tsunami, zei... je moet tegen mij niet gaan zeggen dat het hier niet kan gebeuren. Die durft hier de zee niet meer in. Uiteindelijk hebben wij dat behandeld, maar ook een stappenplan gemaakt... dat ze weer naar de uh, Noordzee strand zou gaan... en uiteindelijk met haar vriend die zee weer in zou gaan. Heeft ze het gedaan? Dat heeft ze gedaan, ja. Dat is het sluitstuk van de behandeling. En stel hè, dat mensen u aanhoren... Ja. maar die zijn apathisch, die zijn ja, eigenlijk niet helemaal tot... tot hè, het dringt niet tot ze door... Ja. Um... Wat dan? Iemand wil eigenlijk helemaal niet dat u naast hem komt zitten en al die informatie. Wat doet u als iemand gewoon niet wil praten? Oh, dat is wat mag. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om met de gebeurtenissen om te gaan. En niet praten, dat mag. Nee, dan blijf ik erbij en dan kijk ik hoe het verder met die meneer of mevrouw gaat. Uh, en wat ik wel wil zien, uh, is dat uiteindelijk de stresssymptomen gaan afnemen. Dus dat die meneer of mevrouw toch minder last krijgt van herbelevingen... minder schrikachtig wordt en uh, minder vermijdt. Dus wel weer in dit geval naar drukke mensenmenigtes durf te gaan... weer deel gaat nemen aan marathons... Nou ja, uiteindelijk het oude leven weer oppakt. Ja, Maar goed, dat, dat wilt u, hè? Ja. Maar we hebben natuurlijk ook alle verhalen van de militairen... die terugkomen uit Bosnië. Ik ben oud-militair. U bent zelf oud-militair? Ja, ik ben vierde jaar militair psycholoog geweest. Kijk. Kijk. Dus u kent die mensen met een posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Zegt u daarmee, die zijn niet goed opgevangen? Want als, het is niet nee. nodig, het is eigenlijk... Ja, ik, ik heb ze zelf opgevangen. Dus, ja, dus dat heeft u wel goed gedaan. <laughs> nou, we hebben ons best daarin gedaan. Ja. Uh, maar er zijn twee dingen. Je, je kan heel veel aanbieden, maar mensen moeten er ook gebruik van willen maken. En bij militair is het een ander verhaal. Dus het is niet een eenmalig schokkende gebeurtenis. Het is een uitzending hè, van uh, vier of zes maanden lang. Dus dat is wel iets heel anders. In mm -hmm. Sabreentia duurde inderdaad heel veel maanden. Want dat is heftiger omdat je het een aantal malen meemaakt. Of die hele periode van stress. De periode van stress. Dat van huisgescheiden zijn. In Sabreentia het afgesloten zijn van de buitenwereld. Hè, de server die uh, ook dingen afnamen. Voedsel, uh, uh, brandstof waarbij je echt helemaal geïsoleerd werd. Veel van die mannen die zijn kilo's afgevallen... omdat er gewoon te weinig voedsel was. Mm -hmm. uh, er zijn andere ontberingen dan alleen maar de schokkende gebeurtenis. Nou, dan ook nog eens een keer uh, geen luchtsteun krijgen... dus niet gesteund worden uh, door de NAVO. Ja, dan word je op veel verschillende manieren... Je daardoor in de steek gelaten. Dus dat is veel complexer dan een eenmalig schokkende gebeurtenis... zoals een bomaanslag. En wat te doen dan? Wat te doen dan? Nou, eigenlijk moet je die mensen goed uh, volgen. Dat is volgens mij ook gebeurd. Er zijn uh, groepsgesprekken geweest uh, per uh, eenheid. Um, uh, en wat je uiteindelijk ook moet doen is: op het moment dat er, dat is vaak een breekpunt, op het moment dat de mensen de dienst verlaten, dan raak je ze kwijt. En dan kan je niet, ze niet meer bereiken. Op iedere kazerne zitten geestverzorgers, zitten maatschappelijk werkers. die de militairen zullen benaderen, maar waar de militair ook naartoe kan. Mm -hmm. Maar nogmaals, daar moet je wel gebruik van maken. Ja. Op het moment dat je de dienst verlaat, ben je hem kwijt. Wat de Fancy heeft gedaan, is dat ze een, alle huisartsen... een folder hebben toegestuurd over PTSS... en stressstoornis bij militairen. Dus de huisartsen weten daarvan. Dus ze hebben op zich heel veel gedaan. Ja. Veteranenplatform, Veteraneninstituut. En is het zo dat, dat je ook um, door het trauma opnieuw heen moet? Dat je het als het ware moet herbeleven? Nee, nee, dat is niet zo. Okay. Nee, we, we hebben goede behandelmethoden. Eén daarvan is EMDR. Ja. Dat is een ingewikkelde oogbewegingstherapie. En het aardige daarvan is dat je je maar kort hoeft te concentreren op het meest nare aspect van de gebeurtenis. Daar moet je aan denken. Daar moet je aan denken. dan moet je aan denken. Dan krijg je de betekenis van, wat voor gevoel dat bij je oproept waar je dat voelt in je lichaam. Dan begint de oogbeweging, word je afgeleid. Want dat komt... die, doet, die therapeut doet met zijn vinger ja. van de ene oog naar het andere oog... en die moet volgen, toch? Dan moet je het volgen, dat klopt, ja. En dat doe je ongeveer een halve minuut. En dan vraag je wat komt erop. Gaan we niet over praten. Dat is ook het mooie van de EMDR. <laughs> Ga daarmee verder. Weer die uh, vingers volgen. En zo loop je alle associaties af. En op het eind ga je weer terug naar het beginplaatje. Het meest nare moment. En als het goed is, is dat in naarheid gezakt. Omdat er in je hersens iets gebeurt doordat je die ogen... Die volgt dat. En dat nou ja, goed, is ingewikkeld uit te leggen wellicht. Maar nee, nee, nee, nee. De, de, de meest aannemelijke hypothese nu is de werkgeheugentheorie. Ons werkgeheugen heeft maar een beperkte capaciteit. Als je nou een nare herinnering ophaalt... en tegelijkertijd bied je een afleidende... Uh, iets aan, bijvoorbeeld het volgen uh, van uh, de vingers met de ogen... is er minder geheugencapaciteit voor die herinnering... wordt minder naar opgeslagen. En als je het nou herhaaldelijk doet, neemt die herinnering naar naarheid af. Dat is allemaal uh, wetenschappelijk onderzocht. En dat lijkt het meest aannemelijk. En dat betekent dus dat het heel effectief is. Ja. En ja, dat is ook wat wij zien in onze spreekkamers. Nou, is het zo dat u uh, zelf als ja. uh, therapeut. natuurlijk ook in al die gebieden bent geweest? Hè? Ja. U bent bij de tsunami, bij de ja. Belmaramp. Ja. Uh, is er ook iemand om u op te vangen? Ja, ja, ja. mijn collega's zijn er om mij op te vangen. Ja. Uh, wat, wel, uh, wat ik gemerkt heb, is dat ik er zelf relatief goed mee om kan gaan. Hoe komt dat? Uh, ja, ik denk dat dat te maken heeft met aandacht, iets in die geest. Ja? De een kan er wat beter mee omgaan dan de ander. Um, ik heb ook wel last gehad van, van herbeleving, met name bij de bijmeramp. Maar ik, ook, ik heb daarin ook gemerkt dat hij in het begin heftig aanwezig is... en daarna steeds beter uh, afneemt. Wat herbeleefde u? Stoffelijke resten die ik zag. Ik zag een, Suriname, ik zag een uh, schedel van een Surinaamse vrouw met een bepaald kapsel. Alleen dat stuk. En later op de markt zag ik zo'nzelfde Surinaamse mevrouw. Dus dat kreeg ik meteen een herbeleving van. En dat was wel vervelend, maar ik merkte ook dat na een verloop van tijd dat afnam. En wat, wat betekent dat dan, dat herbeleven als u zo iemand op de markt zag lopen? Nou, ja, dat is een manier van verwerken. Dus en, en uh, iedere keer werd dat minder, dus dat ging goed. Uh, ik heb het ook gehad na mijn eerste missie hè, naar het vermaakje Joegoslavië dat ik altijd tegen de militair zei: hou rekening mee, ik kan schrikken van harde geluiden. Nou, ik merk het zelf ook. Dat vond ik erg vervelend. Maar ik wist ook, nou, het kan ook gaan afnemen, dat, dat moet ik goed in de gaten houden. Gelukkig gebeurt dat ook. Want normaal gesproken staat er een week of vier voor. Nou, kijk, mensen beschikken over groot vermogen En het gros van de mensen herstelt binnen enkele dagen tot weken. Als er binnen vier weken nog niet voldoende heling is opgetreden... dan kan je spreken van een post stressstoornis. Een acute post-maarse stressstoornis. Ja, zoals bijvoorbeeld dus die militairen. Ja. ja. En dat betekent dus, dat ik zeg altijd, de tijd heelt uh, alle wonden. Maar die tijd is maar beperkt. Daarna schokkende gebeurtenis tot vier weken. Dat moet echt zichtbaar zijn. Vroeger zeiden we altijd, nou, kijk maar aan. en, en uh, we, we, Na een maand of drie gaan we pas kijken of we wat moeten gaan doen. Nu zijn we daar veel vroeger mee. Na een week of vier is er al sprake van een succes toornis. Na een week of twee kunnen wij al zien of het die kant op gaat. En dan gaan we nu al interveneren. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin om mensen maar lasten te laten houden... van herbelevingen, nachtmerrie, schrikachtigheid. Terwijl je er wel wat aan kan doen. Ja. Um, straks gaan we het hebben over bloembollen. Ja. Uh, en uh, John Kreuk, die zit hier, die is een bloembolkweker. Uh, ja. um, en u vertelde net voordat de uitzending begon... dat u ook bij de Vrijwillige Brandweer zit... en dat u getraind wordt in het herkennen van trauma's bij uw collega's. Ja. Wat dat... heeft u geleerd? Nou, wij zitten bij de... En... Um... Tijdens zo'n training, die botteams die bestaan, dat weten we ook allemaal. Dan mag je ook heen. Dat, dat is allemaal geen probleem. Maar als wij een traumatische ervaring meemaken, dan uh, moet je dat wel eerst herkennen, natuurlijk. Ja, dus als wat, je dan dat... terugkomt op de kazenne en uh, er wordt al altijd nagepraat en dat gaat al prima. Maar dan na die weken daarna, dan uh, probeer je je collega's in de gaten te houden, en zeker diegenen die dus bij die traumatische ervaringen dichtbij ja, zijn moest geweest. Waar moet je op letten? Nou ja, of meesten. Juist druk worden of juist heel rustig. Gewoon, eigenlijk gewoon afwijkend gedrag van wat ze normaal vertonen. Je, je, je kent je collega's, je weet hoe ze zijn. Of sommige dingen niet meer willen doen. Of, juist ding, of heel juist stoer gaan doen. van uh, ik, ik ga me er doorheen uh, slepen. Ja, en dat zijn de punten om te zeggen van nou... Dan moet je Ik toch schicken. eens een keer met die man gaan praten. En, en als wij dan met zo'n gesprekken niet uitkomen... Ja, dan kan je dus doorverwijzen naar mensen van een botteam. Ja, hier ja. naar chef Beertsen, hè? Ja, <laughs> ja, ik, dan naartoe... ja. Heeft u het wel eens bij de hand gehad al, trouwens? Een collega van de... Hmm. Nou, ik heb het bij mezelf een keer gehad. Ik dacht van, oeh, ik zit er wel heel dicht tegenaan. Want, wat was er gebeurd? Er was een brand en dat, dat begon als een buitenbrand. En toen vonden we opeens een lijk eh, ter plaatse. En dat, dat kwam normaal bij een ongeluk bijvoorbeeld. Dan weet je, er zijn gewonden. Dat wordt je verteld. Maar hier was dus niks verteld. Er was ook niks bekend. En opeens lag daar wat. Nou, daar... Eh, heb ik wel even mee rondgelopen. Ja. En herkende u de, he, de verhalen die we net hoorden van het herbeleven? Ja. Hoe maar had ook, u dat? Ja, gewoon, ik, ik merkte van mezelf dat ik heel druk werd. En toen dacht ik van, nou... Maar goed, is met, met veel, nog veel gesprekken, een drietal gesprekken, is dat wel een stuk beter. En met een professional of met collega's? Nou, met collega's. Uh, er was politieonderzoek, daar ben ik uitgenodigd om het hele verhaal van, voor, van A tot Z te vertellen. Ja, en, en dan worden heel veel dingen duidelijk en dan... Uh, Gaat het meteen een stuk beter. Ja. Weet je. En na Heel vier weken hard. was het over? Nou, nee, het is ietsje langer. Ietsje langer. Of twee. Maar ja. het klinkt gezond, hè? Ja, het klinkt zeker gezond. <laughs> goed. Nou, Laten we hopen dat uh, de opvang in, uh, in Boston ook goed is. Maar daar gaan we maar vanuit, hoor. Zeker. Ja. Dank voor uw komst. Ja. Chef Berentzen, uh, klinisch psycholoog van het Instituut voor Psychotrauma... en dus betrokken geweest bij de nazorg van allerlei rampen... onder andere de Bijlmar en Tripoli. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margareet Rijntjes. Naar de bollen, naar de prachtige bollen. Waar je heerlijk geniet van de kleuren die je ziet. Naar de bollen, naar de Nou, niet dus, Louis David. Want uh, door het koude voorjaar tot nu toe is er heel weinig kleur op de bolle velden. Ja, Rob en Sean uh, Kreuk. Sean had ik al hallo gezegd. Daar Rob Kreuk. Goedenavond. Twee broers die, die samen een groot bollenbedrijf hebben in de kop van Noord-Holland. Uh, bij jullie ook weinig bollen op de velden? Nou, de, de kroken staan in bloei. En de uh, narcissen. Maar de tulpen nog niet. Nee. beetje, beetje somber daar, in Noord-Holland ook? Nee, valt het, het mee? mee? Valt, valt, valt het mee. mee? Ja. Want ik heb begrepen dat in Elfen voor het eerst in de geschiedenis uh, het bloemenkorzo in de strek uh, voor de hiësinthe die ze gebruik, uh, gebruik van maken, dat ze naar het buitenland moeten om ze op te halen. Maar goed, daar hebben jullie verder geen zaken uh, in, hè? In nee. hiësinthe. Nee. Nee. nee. Maar goed, de kou. Uh, dat heeft uh, gevolgen voor de bollenkwekkerij. Uh, er wordt hier geknikt. Ja. Ja, ja. Het gaat niet goed met de bollen. John. Nou, niet goed, dat weten we nog niet. Mogelijk niet. niet Mogelijk niet goed. Want hoe zit dat? Nou, we lopen nu zeg maar qua, qua bloei een maand achter bij uh, normale jaren. En sinds de Tweede Wereldoorlog is dit nog niet voorgekomen. Dus wij hebben dat persoonlijk nog nooit meegemaakt. Maar meestal uh, gaat de natuur zich eigenlijk wel herstellen. Want hoe zit dat dan? Nu zou het uh, verder zijn. En wat zie je dan? Wat Meer, meer bloemen? Of wat, wat zie je dan uiteindelijk? Waardoor nou, nu het verder hadden ik? de eerste tulpen al moeten bloeien ja, eigenlijk. Ja, en ze staan nu net uh, mee, een centimeter of vijf boven de grond. Dus, uh. ja. En wa wat heeft dat tot gevolg? Nou, je Mogelijk. Zit, je zit ten eerste met je, met je planning, met je werk. En uh, ja, ook de, de gevolgen zijn dat je later in het seizoen pas kan beginnen... met die bollen te rooien en te verwerken. Ja. En ja, ze moeten want... voor een bepaalde datum moeten ze afgeleverd worden. Want uh, voor de export naar Amerika en Canada moeten ze 5 augustus in een container zitten. Ja. En daar heb je dan mee te maken. En over maar... dat gaan halen, dat uh, wordt spannend. Heeft u daar slapeloze nachten van? Nee, dat nog niet. Nee. Daar is het nog te vroeg voor. Ja, u heeft nog geen trauma waar meneer Berends zijn. Nee, doen. nee. Gelukkig. Nee. Maar goed, is het zo dat, hè, het is koud geweest, het weten we allemaal. Te koud, vreselijk koud. Dat ze ook niet lekker groeien, daar onder de grond. Of is dat geen probleem? Nou, de, de bol begint pas te groeien als de, als de bloem gekopt is. Ja, de bloem gekopt. Dat is en voor dan, jullie enorm bekend wat dat allemaal ja. is. Maar dat betekent dat de bovenste laagje het bloemetje eraf gaat De wordt, bloem hè? gaat eraf en dan blijft het gewas staan. En na, na, dat, na het koppen groeit er ook nog blad bij, op, bij de tulpen. Ja. En dat blad, dat is eigenlijk de fabriek om de bol te maken. En uh, hoe, hoe groter die plant is, hoe groter de bol wordt eronder. Dus uh, als het uh, al de koud blijft, blijft het plantje kleiner. En als het uh, straks een keer een week heel erg warm weer wordt, dan schiet hij in één keer in bloei. En dan is die plant nog te klein eigenlijk. Ja, ja. Dus dan uh, heb je kans dat de bollen kleiner blijven. En dan heb je minder aantal uh, bollen van een hectare af. Ja. Dus dat je financiële gevolgen en uh, mogelijk tekorten in, uh, in de zomer. Ja, want het is zo dat, dat zo'n zo bol daar dus onder de grond dan uh, groter wordt... en daar kleine bolletjes aan vastkomen, toch? Die worden ja. dan uiteindelijk gepeld. Dat is alleen bij tulpen. Dat is alleen bij tulpen. Ja, tulpen kroken ze, maar een lelie die, heeft weer een hele andere groeimanieren. Uh, maar bij een tulp komen er zeg maar, uh, klein, kleine bolletjes aan. En het liefst hebben we er iets van twee of drie aan. En dat is zeg maar weer het plantgoed voor het volgend jaar. En, Wat, dan, en, ja. die, en dan die grote bol, die verkopen we dan. Ja. Maar goed, er zitten hier geen aangeslagen broers, voor mijn gevoel, aan tafel. Valt wel mee? Nee, maar je weet het dus nog niet. Zeg maar, kijk, Wij weten pas onze opbrengsten als de laatste bol weggegaan is. En dat zal zo rond dan, we hopen rond 5 augustus. Dan zijn de laatste tulpen afgeleverd. En dan weet je pas, van heb ik schade geleden of niet? Ja. Nou is het zo dat u samen dat bedrijf heeft. Uh, wie ja. is er ooit begonnen eigenlijk? Onze vader is begonnen. Uw vader? Ja. En hoe zat dat dan? Nou, mijn vader is uh, op 15-jarige leeftijd is hij uit Lutjebroek uh, vertrokken. Ja, uit Lutjebroek, was, was, ja. Het was een uh, groot gezin uh, met, met 15 kinderen. Ja. Dus uh, er moest uh, geld verdiend worden. En uh, toen is hij bij zijn zwager in Brijzant uh, in de bollen aan het werk gegaan. En toen na een jaar of vier, vijf uh, heb hij zijn eerste mandje bollen gekregen. En daar is hij mee begonnen. Zo is het allemaal begonnen? En zo langs brand is hij uh, uitgebreid. Nee. Ja, hebben de, hebben de zoon het overgenomen? Ja, hebben de zoon het overgenomen. Ik ja. heb het eerst overgenomen. En uh, later is uh, John erbij gekomen. Ja. En wat, wat, wat, kunt, wat kan de ene goed... Wat, als u nou moet zeggen over uw broer wat hij heel goed kan. Wat Met, zegt u dan? Dan zeg ik dat hij het uh, vingerspitsengevuil heeft. En wat, wat betekent dat bij bollen? En dat is dan de la, de la, en, en bijvoorbeeld een, een cel, de temperatuurinstellingen. En, en dan zeg je van nou, ja, dat, dat weten we wel. Er staat op papier bij wijze van spreken. Van nou, die tulp moet bij zoveel graden staan. Maar dan kijkt mijn broer naar het weer en naar de verwachting en hoe die bolletjes eruit zien. En dan zegt hij nou, graadje erbij, graadje eraf. Nou, dat is nou net die finesse en dat ja. heb je. U snapt bollen. Ja. ja, gevoel heb ik erbij. Ja, wat leuk. Want, want inderdaad heeft u gevoel bij die, bij die bloemen en bij die ja, bollen. Ja, ja? dat die heb ik wel, ja. ja. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar uh, ja, hoe, hoeveel, hoeveel uh, bemesting hebben ze nodig of hoeveel water hebben ze nodig of... Uh, ja, met het weer, van gaan we wel planten of gaan we nog niet planten? Ja. Van, uh, ja, dat is allemaal heel belangrijk. Want wat vindt u zo mooi aan dat vak? Kunt u daarvoor... nou, de afwisseling en uh, ja, de seizoenen, dat, dat maakt het af en toe wel lastig ook met het weer. Het weer je hebt altijd te maken met het weer. Uh, afgelopen herfst was het heel erg nat. En, uh, ja, dan is het heel lastig om die bollen op tijd uh, in de grond te krijgen. Mm -hmm. Onder goede omstandigheden. Ja, dat maakt het wel lastig, maar dat, dat is ook weer een uitdaging... om het, uh, om het uh, toch weer goed voor elkaar te krijgen. En wat kan son ja. heel goed? Ja, Johnny is even vrijer met, uh, met, met mensen praten en handel. En hij is boekhouder, daar heb je voor geleerd. <laughs> Zei, uh, hoe lang heb je op kantoor gezeten? 16 jaar. 16 jaar heb je op een, kantoor, een boekhoudkantoor gezeten. Dus ja, die hele financiële gebeuren, dat regelt nu. Stel moment. dat ze u zouden vragen voor een totaal ander bedrijf om de boekhouding te doen. Hè? Dus niet tulpen, niet bollen, wat dan ook. Zou u het kunnen? Ja... Met twee vingers in mijn neus, als ik het zou zeggen. Ja, ja maakt niet uit eigenlijk. Nee, kijk, financiële administratie is financiële administratie. Maar dit, dat doe ik zeg maar één of twee dagen in de week. En die andere, of ik ga helpen op het land als het nodig is. Of ik ga uh, onze, verkoop, of onze kopers bezoeken. Of ik ga naar, naar tentoonstellingen, beurzen, et cetera. Ja. En ontwikkelt u ook wel eens een nieuwe bol, een nieuwe plant? Nou, wij zitten zelf niet in de veredeling... maar we hebben nu met de narcissen eh, hebben we een, een vereniging opgericht... met eh, drie bollenkwekers en een vredelaar. En daar ontwikkelen we dus nieuwe narcissen mee, ja, zelf. En hoe ontwikkelt u dan? Ik bedoel, hoe nou, gaat dat gaat dat? gewoon op de ouderwetse manier... En dat is dus uh, het stuifmeel bij het stampertje brengen. En dan maar hopen dat er wat uitkomt. En dan met elkaar bedenken hoe het eruit moet zien wat voor kleur, et Ja, je gaat wel een beetje gericht uh, kruisen. Je zegt van nou, ja, waar je heen wil, dat, dat doel heb je. En daar probeer je heen te kruisen. Maar als je ziet dat het ongeveer twintig jaar duurt... voordat je van het eerste zaadje, van de, van de eerste kruising... tot aan een verhandelbaar partij bent gekomen... is het uh, een hele langdurige geschiedenis. Want waarom duurt het zo lang dan? Maar je begint met één bol. En die gaat volgend jaar in tweeën. Dus dan heb je er of twee of drie. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, je moet geduldig zijn. Ja, het begint dan met uh, het zaad. Dat duurt al een aantal jaren voordat de eerste bloem komt. Met tulpen bijvoorbeeld duurt het uh, zes jaar voordat die bloeit. Mm -hmm. Dus dan ben je al zes jaar verder. En dan heb je alleen nog maar... Uh, een heleboel verschillende soorten tulpen. Die moet je dan gaan selecteren. van Welke zien er veelbelovend uit. En die ga je dan doorkweken. Ja, en dat duurt ongeveer twintig jaar voordat je een knap partij hebt om te verkopen. Ja. En ondertussen sneuvelen nog heel veel partijen, want het ene groeit niet... en de andere eh, heeft weer een andere eigenschappen, ziektegevoelig. Of eh, dan verdwijnt dat ook weer. Ja, over ziektegevoelig gesproken. Eh, wordt er ook bij u heel veel gif gebruikt? Want dat is natuurlijk het kritiek, hè, bolle kwekers. Ja, nou ja, gif. Wij noemen het gewasbeschermingsmiddel. <laughs> ja, om het een beetje eufemistisch te voorkomen. Nou ja, dat is, niet, ja. Dat, dat is de naam. Uh, wij zien het eigenlijk hetzelfde als uh, medicijnen. Dat zijn ook allemaal chemische middelen. En daar hoor je nooit iemand over. Kortom, ja. Er wordt veel gif nou, gebruikt. Nou, niet veel. Er wordt gebruikt wat noodzakelijk is. Als je ziet natuurlijk wat de, wat de, ja. wat de kostprijs van een, van een liter bestrijd Maar nou, ja, Het kan ook anders is. tegenwoordig, toch? Met biologische manieren. Juist ja, daar zijn wij ook allemaal heel erg voor. En dat, en dat wordt ook heel veel onderzocht. En wat wij over kunnen nemen, nemen wij graag over. Alsjeblieft. We zit ook uh, land onder water om te ontsmetten. Ja. er we Twaalf uh, weken gaat er water op het land. Dat zie je bij ons in de buurt heel veel. En uh, dat is een biologische ontsmetting. En dat probeert u ook te doen dus? Ja, ja zoveel mogelijk. Ja. Zoveel ja. mogelijk ja. Is er nog een favoriete, een favoriete soort bij jullie? Nou, de uh, tulpleif blijft voor mij favoriet. En nog een en, specifieke kleur? Uh, ja, we hebben sunset tropical. Dat is een, uh, sunset tropical. Ja, dat is een, uh, <laughs> en wat is voor mooie kleur? Een, een dubbele, uh, roze. donkerroze. En die is het mooist? Ja, die vind ik het mooist op dit moment. En u? Ja, we hebben... We, we, we, ja. We hebben zoveel mooie En de, de mooiste vind ik altijd toch wel degene waar het onder streep het meeste geld over blijft. <laughs> ja, vindt... ja, precies, <laughs> ja, ja, precies. De boekhouder. Ja, helemaal ja, duidelijk. We moeten gewoon geld verdienen ja, om, ja, geld ja. om alles, ja. te, alles het, te kunnen Je te U betaalen, bent van dus... de esthetiek en hij is geld. Ik ben ook wel wat geld op. Maar... <laughs> dank u ja, wel. En succes ja. Met, ja, dank je. Met, uw, uh, met uw bedrijf. Dank je. Ik sprak met Rob en John Kreuk, twee broers, dus die samen een bolle hebben in de kop van Noord-Holland. En dit waren de twee dingen van Max. Meer informatie op onze site tweedingen.nl. Straks BNN Today met uh, Willemijn Veenhoven. Wat zit er in jouw programma? Ken je Hulk Hogan? Wie? <laughs> Hulk Hogan, die showworstelaar? Ja, er wordt hier al om geknieuwd. <laughs> Goed zo. Dat is het oertype van dat showworstelen. Wij hebben een de Nederlandse showworstelaar in de uitzending. Um, en wij vragen ons af, namelijk Emile Sitochi, wat is er in vredesnaam aan showworstelen? Nou, daar zit een wereld achter. Dat is ongelooflijk. Uh, daar gaat hij ons uh, een kijkje in geven. Blijf vooral luisteren. En het antwoord op de vraag... gaat Teven het overleven donderdag? Uh, met niemand minder dan Boris van der Ham. Dat allemaal zometeen in BNN Today.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 De bommen die in Boston zijn gebruikt waren snelkookpannen... gevuld met metaalscherven, spijkers en kogellagers. De beschrijvingen van onderzoekers stroken met verklaringen van chirurgen... die de slachtoffers hebben behandeld... Die zeggen dat ze in de lichamen van de slachtoffers spijkers, metaalscherven en andere metaaldeeltjes hebben gevonden. En de Brabantse vastgoedhandelaar Lipsis persoonlijk failliet verklaard. ABN AMRO had daarom gevraagd. Lipsis is de ABN AMRO 20 miljoen euro schuldig. De Brabander staat vooral bekend als de ontwikkelaar van winkelcentrum De Wall langs de A2 bij Utrecht. Dat sinds de oplevering voor de helft leeg staat. Voor dat project leende hij honderden miljoenen bij SNS Reaal. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 16 april 2 over half 9. Goedenavond. Na 9e is de Nederlandse Hulk Hogan hier. Emil Sitochi is de wrestling star van Nederland. Na 9 krijg je antwoord op de vraag: is het show of is het sport? niet zeggen, hè, Luc. Nee, ik... Het is een cliffhanger. Ik niks. En het is 24 uur nadat twee bommen de marathon van Boston tot een ramp maakten. Natuurlijk hoor je op radio 1 het laatste nieuws rond de bomaanslagen in Amerika. Dat zometeen. En we gaan zometeen naar Esmeralda. Bon, Esmeralda. Goedenavond. Hallo, Esmeralda van Boon. Hi, daar ben je. Arabisten en midden oosten -deskundige. Je hebt een hele mooie serie gemaakt. Vrijheid van Tagrier. Um, um, nou, waaronder stelletjes naar voren komen die verliefd zijn geworden op het Tagrierplein. Uh, tijdens de revolutie. Dat zijn heftige verhalen. Het was dus ook een beetje het plein van de liefde, stiekem. Ja, een beetje wel, ja. ja. En dan ga je zo meteen vertellen hoe dat dan precies zat. Ja, <laughs> en dat laten we nu nog even spelen. Tot zo, Esmeralda. Ja, zometeen na 9 uur. Today's Topics, met daarin uiteraard ook Boston. Ook ander nieuws, hoor. Je belt er goed bijvoorbeeld, daar laat je ontzettend veel van liggen. Barbie, die gaat erotisch webcammen, hoor je zometeen alles over. En Buma van het CDA is een beetje boos. En toen dacht ik inderdaad, daar past nog maar één woord bij... en dat is Chaka. Dat en meer, zometeen na 9 uur. Sport. Is Goedenavond. Goedenavond met de schaatsnieuws zometeen. Oh. Hm? En met voetbalnieuws. Art Langer treedt de komende zomer in dienst van PSV als hoofdjeugdopleidingen. Hij is nu trainer van Pex Zwolle. Hij is de opvolger van Jelle Goes, die al in september vorig jaar vertrok naar de Russische club ANSI. Langeler maakte al begin dit jaar bekend dat hij Peck Zwolle na dit seizoen zou verlaten. En hij vertrekt bij de Zwolle Nade met opgeheven hoofd, want hij kan nu al terugkijken op een geslaagd seizoen. Peck promoveerde vorig jaar naar het hoogste niveau en is hard op weg om zich daar te handhaven. En Langeler heeft inmiddels extra erkenning gekregen met een nominatie voor de Rines Michels Award. De prijs voor de beste coach in het betaald voetbal. Dat is vandaag ook bekend geworden. En Frank de Boer, Ronald Koeman en Fred Rutte behoren ook tot de kanshebbers. Zij zijn met Ajax, Feyenoord en Vitesse verwikkeld in de strijd om de landstitel. En daarnaast staat, daarnaast staat ook Jan Wouters van FC Utrecht op de shortlist. Volgende maand, tijdens het trainerscongres in Zwolle wordt bekend wie de winnaar is. En Irene Wüst heeft als eerste Nederlandse schaatster... de Oscar Martissen-trofee gewonnen. De schaats-Oscar wordt hij ook wel genoemd. Wordt sinds 1959 ieder jaar uitgereikt aan de schaatser of schaatster... met de meest bijzondere prestatie van het afgelopen seizoen. Wüst verdiende de onderscheiding met haar indrukwekkende drie kilometer... bij de wereldbekerfinale in Heerenveen... waarbij zij het baanrecord verpulverde. Ze had een uh, niet heel misselijk seizoen. Ze veroverde ook de Europese titel allround, de wereldtitel allround... En won ook nog drie wereldtitels bij de WK-afstanden op de 1500 meter, de 3 kilometer en de ploegenachtervolging. En dat was het. Straks na tienen hebben we wust aan de telefoon over die prijs vanaf haar vakantieadres op Curaçao. <laughs> kan niet wachten, Henry, dankjewel. Zometeen antwoord op de vraag: gaat Teven het overleven? Maar nu eerst Eagle Eye Jerry safe tonight.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 Find the breakup on com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 Jerry safe tonight. Radio 1. BNN today. Staatssecretaris van Justitie Fred Teven, die heeft het zwaar. Hij ligt onder vuur vanwege de zaak Dolmatov bronnen binnen de VVD hebben aan de NOS laten weten... dat ze er niet van overtuigd zijn dat hij kan aanblijven of zelf zal aanblijven. Nou, morgen is er een hoorzitting. En aanstaande donderdag is er dan een debat over dit onderwerp. Onze politiek commentator is Boris van der Hambors. goedenavond. Goedenavond. Wat denk jij gaat, Teven, dit debat overleven? Mijn gevoel zegt dat hij het wel overleeft. Dat het een heel moeilijk debat zal worden... maar dat uh, Teven te belangrijk ook voor de VVD is. Hij is een ja. aansprekende persoon um, om hem te laten gaan. En ik denk ook eerlijk gezegd dat hij wel um, aannemelijk kan maken. Dat is mijn gevoel uh, dat hij er ook wel werk van zal maken. Omdat het hem ook wel persoonlijk aangaat. Dat zegt hij ook overal. En dat is ook wel de man. Het is wel iemand die dat, die dat niet, dat, waar het niet bij in de koude kleren gaat zitten. Dus mijn voorspelling is dat hij... Het wel overleeft. Ja. Maar er is nog één ander onder het gras. Ja. Twee eigenlijk. Eén, um, kan het zo zijn dat hij zelf inderdaad aftreedt. Dat hij zelf opeens het op zijn heupen krijgt... dat hij hem zoveel uh, doet dat hij zelf een verantwoordelijkheid neemt. Dat ja, zou want hij kunnen. heeft natuurlijk wel uh, naar buiten gebracht... dat hij uh, was te merken dat hij aangeslagen was. En hij zei, hij zei ik neem volledige politieke verantwoordelijkheid. Dus... Ja, dat zou kunnen. Maar eh, ik, ik denk ingezet dat dat uiteindelijk niet gaat gebeuren. En er kan nog iets anders spelen. Is dat toch eh, door, de, ja, door, door de optelsom van dingen die nu ook in de media komen. Hè, er schijnt een brief geschreven te zijn een week nadat hij, eh, meneer Dolmatov is, uh, is doodgegaan. Eh, van een aantal gedetineerden die zeiden van ja grijp nu in minister of staatssecretaris. En dat is toen niet gedaan. Nou dat kan hem alsnog aangerekend worden bij het debat. Dat kan gebeuren. Ja, het, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Er, zijn ook, ja. er is ook veel onvrede tussen het kabinet en de fractie van de VVD. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dat opeens een soort van dynamiek krijgt. Dat het uh, ja, wordt, even wordt geslachtofferd voor onvrede tussen de top en de, en de fractie. Dat, dat, dat soort scenario's heb je in het verleden ook wel eens bij andere partijen ja. En hoe, zie je, hoe kijk jij er dan tegen aan dat er mensen van de VVD zelf twijfels naar buiten brengen? Nou ja, dat is, dus, dat is dus iets wat ik dus verontrustend vind. Omdat ik eigenlijk, eh, als je ziet wat Zijlstra erover heeft gezegd... Hè, die heeft gezegd van, nou ja, het zal een moeilijk debat worden... maar wij staan achter teven. Uh, en als er dan opeens mensen niet uitgesproken wie het dan precies is... achter de hand tegen journalisten dingen aan het fluisteren zijn... dan is dat een slecht teken, want dat is iets van... ...onvrede, uh, van geheimzinnigheid. En dan broeit Precies, er wat. En dan zou ja. het zomaar kunnen zijn dat dat ergens ontaart. Dan kan het opeens heel gek lopen. Maar dan, dan, dan, dan, van... dan broeit er wat, zeg jij, en het hoeft ja. niet per se misschien alleen met dit dossier te maken te hebben. Nee, dat is wat je wel vaker in, in de politiek ziet. Dat dan, je ziet dat de fractie van de VVD niet zo tevreden is over dat akkoord wat vorige week gesloten is, over het sociaal akkoord. Uh, en, en dan kan het zomaar zo zijn dat dit dan de druppel is... Um, die de emmer doet overlopen. Zeggen van nou ja, he, nu maar weer eens de hand boven het hoofd van de staatssecretaris te houden. Dat doen we dan niet. En uh, we gaan muiten tegenover de partijtop. En we, we zeggen in meerderheid in die fractie: Teven uh, moet weg. Ik weet niet of het aan de hand is. Misschien is het, uit, is het onzin. Maar het is niet helemaal um, uit te sluiten. Ja, maar ja, aan de andere kant denk je. De, de, de, de, de, de, de, de commentaren die ik lees. Want dit kan de VVD echt niet gebruiken op dit moment. Dus dat, dat zou dan. Uh... Dus het is niet zo handig kijk, het, als VVD er zelf. Als je hem nu gaat wippen. Het de de VVD is zeer gebaat bij Fred Teven. Het is een populair politicus. Uh, over het algemeen doet hij het ook heel erg goed. Maar je weet nooit hoe het loopt. Je ziet altijd dat als partijen onder druk staan. als er heel veel kritiek intern is. dat opeens ja, mensen uit de, uit, een, uit, een, uit de hils vallen. Dat er opeens in een fractie heel veel debat over iets is. En dat er opeens een andere kant op gaat. die je um, eigenlijk niet had verwacht. Nou, wie wie, wie zou dat dan kunnen zijn, denk jij? Nou, dat kunnen. Dat zijn, kijk, de fractie van de VVD is heel groot. Hè? Dus je hebt daar heel veel mensen die. Uh, ja, misschien boos zijn over hun positie in de fractie. Uh, die het heel vervelend vinden om steeds de hand boven het hoofd te houden van zo'n regering die op een aantal punten aan het falen is. Uh, dat kan allemaal gemot en gemor opleveren. En dat kunnen. Het hoeven niet eens de prominent in zo'n fractie te zijn. Maar heel veel niet-prominente fractieleden kunnen toch een meerderheid vormen in zo'n fractie. En opeens toch uh, dus de eigenlijk, koers opeens eigenlijk ja, dat kan. Dus eigenlijk uit een soort van. wij zijn het niet eens met het akkoord. En, en nou zullen we jullie krijgen, jullie VVD top. En dan wippen we een. Een, een, een, een staatssecretaris die over het algemeen heel geliefd is. Dat zou ja, er achter kunnen zitten. dat is zitten. een theorie, dat, dat zou is kunnen. Theorie. Maar het, het, normaal, het is ook niet helemaal eh, onzin wat hier speelt, hè, de, normaal. Dus de Precies, ministerie het is, nou, het van is Justitie, nou niet echt een dossier dat, nee, dat... Het ministerie van Justitie heeft echt wel uh, heel wat steken laten vallen. Dat is ook uit het rapport gebleken. De ombudsman, uh, meneer Brenningmeij, die, die heeft gezegd... Ja, uh, het is uh, helemaal verkeerd gegaan. Ja. Het uh, ministerie van Justitie heeft verkeerd gehandeld. Ja, uiteindelijk is daar natuurlijk Steven wel verantwoordelijk voor. En er is natuurlijk wel iemand doodgegaan... De cel. Dus het is ook niet zomaar een, een kruimeltje waar nee, het nu over nee. gaat. Nee, nee. Ik bedoel, de laatste staatssecretaris die aftreedt, deed dat vanwege een rommelige declaratie. Ja. Dan precies, is dit wel even precies. iets anders. Ja, absoluut. Dus het, uh, maar nogmaals, het is. Vaak is onvoorspelbaarheid en toeval en gemor en een beetje rare onvrede... dat is soms gevaarlijker dan een heel erg duidelijk uh, probleem van iemand. Want, want dat is nog wel te omzeilen, dan kan je met de strategie omheen. Maar gemor, gedoe, achterhanden, fluisteren, dat is meestal echt killing uh, in de politiek. En dat zou wel eens kunnen zijn dat dat uiteindelijk hem ja. gaat opbreken. Dat kan. Goed, we gaan het zien donderdag dus het debat. En jouw uh, conclusie voorlopig is, het wordt een stevig debat, maar ik denk wel dat hij het overleeft. Ja, ik denk het wel. Dankjewel, Boris van Dam. Showworstelaar Emile Sitocci, moet ik zeggen, die is na negenen te gast. Um, hij gaat mij alle hoeken van de studio laten zien, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Maar een, hier en daar een kleine wurggreep, of bij Luc of Mark Koster, dat kan natuurlijk prima. Dat straks na negenen. Een vol Tagrierplein demonstrerende mensenmassa's veel geweld. Maar in die strijd om vrijheid kunnen er ook hele mooie dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat je tussen demonstreren door. terwijl het traangas je om de oren vliegt. vliegt verliefd wordt en trouwt. en uiteindelijk zelfs revolutiebaby's maakt. Esmeralda van Boon, Arabisten en midden oosten Goedenavond. Goedenavond. Je hebt een mooie nieuwe serie gemaakt. Vrijheid van Tegrier. Die gaat over het Egypte van nu. En daarin heb je drie stellen opgezocht. En die zijn verliefd op elkaar geworden tijdens de revolutie op het Tegrierplein. Jij was daar zelf, uh, bent daar veel geweest toen ook. Um, ik vroeg het net al even in het begin. Kennelijk was het ook een plein van de liefde. Nou ja, het was in ieder geval een plein waar uh, het zinderde... en waar de spanning in de lucht hing. En iedereen uh, met elkaar bezig was om tegen uh, hetzelfde te demonstreren. En ja, het is ook een plein geweest waar nieuwe dingen ontstonden. Nieuwe vriendschappen, uh, mensen verliefd op elkaar werden. Uh, want mensen bleven daar ook dag en nacht. In die tentjes natuurlijk. In die tentjes ja. inderdaad. En een van de stellen die we hebben opgezocht, uh, Rami en Shema... die vertelde ook dat het op een gegeven moment was het heel koud... en waren ze heel moe en waren ze na. Elkaar op een stoep rond gaan zitten, en had zij haar hoofd op zijn schouder gelegd, en zaten ze samen onder een dekentje? En ja, daar is het wel een klein beetje begonnen toen. <lacht> ik zie er echt voor me inderdaad onder een dekentje of, of zij aan zij stenen gooiend, en ja, dan slaat de liefde over. Kennelijk, nee, ja, precies. Heel veel vrouwen waren daar ook druk bezig op het plein om, om uh, stoeptegels uit de grond te halen en die kapot te slaan en die uiteindelijk dan naar de frontlinie te brengen waar de mannen stonden en de stenen aan het gooien waren. En ik, eh, ik kan me zo voorstellen dat dat wel uh, wat ontzag heeft opgeleverd bij sommige mannen voor sommige vrouwen. Vrouwen en dat daar dan misschien ook wel een vonkje is over geslagen. Het bracht ook mensen bij elkaar. Uh, dat zijn mooie verhalen, die misschien voor de revolutie niet zo snel een stelletje zouden worden. Bijvoorbeeld daar hebben we een fragmentje van Ahmed en Riemen, hij is moslim, zij is Christen. ben Coptic en I knew my family would be against it. I was afraid even to confront them with the idea of marrying a Muslim. I got the courage when I was in Tahrir uh, in November to tell them over the phone that I decided to marry Ahmed. En uh, yeah, it took a lot of courage. I was shaking. <laughs> ja, wat zegt ze nou? Ik wist dat mijn familie tegen was, en uiteindelijk door de situatie in, in het Opel Tagreplein kon ik het ze vertellen. Ja, heb, heeft ze het aangedurfd om inderdaad haar familie te gaan vertellen dat ze verliefd was geworden op een moslim en, en niet alleen verliefd was geworden, maar ook met hem wilde gaan trouwen. En toen ze dit verhaal vertelde ook, dat ze vertelde van ja, ik stond helemaal te shaken gewoon om mijn familie hiermee uh, te confronteren. Maar ik had wel de moed gekregen uh, door de revolutie ook om, om dit toch door te zetten. En ze hebben inmiddels een babytje gekregen en uh, zijn heel gelukkig. Maar dat heeft inderdaad wel, ja, zonder de revolutie weet ik niet of zij elkaar waren tegengekomen. Dat is een mooi verhaal. En zij zijn ook getrouwd op het Taghierplein toch? Nee, dat is een ander stel. Okay. Uh, Rami en Shema, die zijn uh, inderdaad getrouwd... en die hadden een feest ergens buiten de stad. Uh, of wel in de stad, maar een beetje uh, verder van het Taghierplein af. En uh, ze hadden toen zoiets van, ja, heel veel van onze gasten konden niet komen... want die zaten namelijk op het Taghierplein en konden... En wilde daar niet weg. Dus toen hebben zij op een gegeven moment besloten... om uh, in trouwjurk en trouwpak naar het Tagrierplein te gaan... waar nog allemaal mensen stonden. Moet je je voorstellen dat er nog allemaal niet-tentjes stonden... en allemaal demonstranten stonden. En zij zijn daar naartoe gegaan in hun trouwkleding... en hebben daar een feestje gevierd. Een lekker feest daar... Ja, de, ja, <laughs> ja. Nou ja zij, zij vonden het echt fantastisch. En, ja. en hun vrienden op het plein natuurlijk ook. Die hadden ook zoiets van: ja, dit is, dit is zo mooi, want deze liefde is ontstaan hier op het tageurplein. En kijk, ze komen hier een bruiloft zien. Maar dat was dan niet, neem ik aan, in die 18 dagen dat de revolutie zich voltrok. Anders zijn ze wel heel snel getrouwd. Nee, dat, <laughs> dat was inderdaad iets daarna. Okay. Maar uh, toen waren ik heb, na, die, na die 18 dagen. Uh, ja, en dat gebeurt nog steeds. Er wordt nog steeds gedemonstreerd in Egypte en ook op het Targierplein uh, om de zoveel tijd. En uh, Rami ja. en Shema zijn ook nog wel mensen die daar ook actief bij betrokken nog zijn. Als je nou naar die mensen kijkt, naar al die stelletjes die je hebt gevolgd... en die dus nou ja prachtige verhalen verliefd zijn geworden op het plein. Um, je, je weet hoe het nu met ze gaat. Wat zeggen hun levens over hoe het nu met Egypte gaat? Nou ja, we hebben een beetje geprobeerd om, om uh, via hun verhalen... het wat algemenere beeld van hoe het nu in Egypte gaat... Wat, wat duidelijk te brengen. En wat je toch wel heel erg hoort ook uh, in hun verhalen... is dat er toch ook wel een grote teleurstelling in zit. En ook wel de vraag van, um, gaat het goed komen? Uh, Shema die dat ook uh, uh, heel duidelijk ook wel uh, stelt. En ook wel zoiets heeft, ja, als het maar niet voor niets is geweest. Mm -hmm. En uh, een man van een ander stel, in, van Eman en Mohamed... Uh, hij is echt... Nou ja, bijna depressief eronder. Hij heeft zoiets van, ja, Wat? gaat dit nog goed komen? Uh, het gaat zo slecht met het land. Economisch gaat het heel erg slecht. Um, de veiligheid is ver te zoeken. Uh, en hij heeft ook wel een beetje zoiets van, ja, misschien moeten we een keer ophouden met uh, demonstreren en, en op een andere manier... Ons ongenoegen uh, uiten. En hij is bijvoorbeeld nog heel erg druk bezig online om uh, online heel veel dingen aan, aan te kaarten via Twitter en Facebook ja. en andere dingen. Maar ja, dus een beetje teleurstelling, maar toch ook wel ergens de hoop. van um, laten we hopen dat het niet voor niets is geweest en dat het uiteindelijk wel. Uh, goed komt zoals het uh, hun relaties uh, zijn ontstaan op het Tahirplein. Dat zij hopen dat, dat, het, dat de revolutie ook uh, echt een betere toekomst zal geven voor de kinderen. Ja, want vooralsnog gaat het niet, wat jij zegt economisch niet de goede kant ook, maar ook niet qua, uh, qua vrijheid, ook niet qua persvrijheid, nee. ook niet qua wat je kan zeggen, wat je wil. Als je nou kijkt nog even naar dat ene koppel waarvan die ene uh, Ahmed en Riemen, dus een moslim en een christen, ja. um, dat is natuurlijk heel mooi dat die bij elkaar zijn gekomen, redden die het. Dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Uh, je kan. Uh, tenminste, ja, God, ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ze zien eruit als een heel, heel uh, sterk koppel. Dat heel erg verliefd is op elkaar. Ja, maar en, ook, uh, ik bedoel ook, of, omdat de een moslim is en de andere christen. Ja, dat, dat, snap dat, ja. ja nee, dat, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja, dat is maar net de vraag. Het, het, het lijkt er bij hun om dat, dat uh, ze dat wel gaan redden. Maar uh, hoe de situatie verder zal worden voor de christenen in Egypte, dat is afwachten. En wat dat dan zal doen voor Riem en haar familie, uh, ja, dat is ook de vraag. Maar. Zoals het er nu uitziet um, gaat het tussen hun in ieder geval heel erg goed. Maar wat het verder in Egypte gaat brengen, dat is onduidelijk. Ben jij nou een beetje positief gestemd nu je deze serie hebt gemaakt? Om um, heel eerlijk te zijn... Uh, ik ben iets minder positief gestemd dan dat ik was. Uh, omdat... Uh, nou ja, het economisch gewoon echt heel erg slecht gaat. Mm. En um, uh, ook qua persvrijheid. En heeft de president dan nu wel gezegd... dat hij dan alle aangeklaagde journalisten nou ja, uh, vrij afgeeft... of in ieder geval vrij laat en, en, en de uh, aanklachten tegen ze laat vallen. Maar hij is uh, heel duidelijk erin dat als je op het moment dat je kritiek op hem hebt... of grappen over hem maakt, dan um, is er, hij daar niet van gediend. Nee, we um, zagen het natuurlijk net nog met die Nederlandse dame. Hoe heet ze netjes? Ja, um, die, nee, precies. Ja, goed, die werd na een dag wel weer vrijgelaten, maar... Nou nee, ja, dat is wel een, een beetje een tendens die er is. En dat is um, wat heel veel mensen, waar heel veel mensen last van hebben. Egyptische journalisten, uh, Bassem Youssef, de, de cabaretier... Die, ja. uh, die vast werd gezet om te hij kritiek zou hebben. Dus daarin... De, en daar spreek je, als, als je daar dan ook wel met eh, die stellen over spreekt... die maakt zich daar wel zorgen over. Van ja, dit was niet waarom wij een revolutie hebben gedaan. Dit is niet waarom wij hebben gevochten op het Tagierplein. Volgens nog zijn ze in ieder geval bij elkaar... Uh, deze drie stelletjes die je hebt gesproken. En dat is mooi. En dat is allemaal te zien in Vrijheid van Tagier Het gaat over hoop en liefde. Aanstaande zondag de eerste aflevering. Tien voor half negen op Nederland 2. Dank je wel, Esmeralda. Graag gedaan.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 op de kunst, de entertainment en de mode-scene van Parijs... aan het begin van de vorige eeuw. Je zal er herkend hebben, Caro Emerald's Tangled Up. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond komt een showworstelaar langs. Ik kan me er niks meer voorstellen. Moet Willemijn oppassen? Ja, misschien wel. Emile Satoshi, de Hulk Hogan van Nederland. Een worstelaar, dat is toch één groot spelletje? Ja, vooral zo'n showworstelaar die, uh, die in Amerika altijd mensen ziet oppakken... en ze ziet wegsmijten en dan staan ze weer op en dan pakken ze jou op en dan, dan smijt ze jou weg. Ja, het is hartstikke nep. Maar wat zouden jullie van hem willen weten? We, hebben ze ook een heel klein broekje? Ja, hij heeft zeker een heel klein broekje. Hij heeft een heel klein roze broekje. Staat hem nog best goed eigenlijk. Nou, dat zal wel goed doen bij de vrouwtjes. Ik heb een klein roze zwembroek, die staat mij niet zo goed. <laughs> Met je hockeybeen en eronder. Nou ja, die komen er wel goed in onderuit, zeker. Nou, vergeet het maar hoor. Even kijken onder tafel. Was het maar waar, gewoon een spijkerbroek? Heb jij ja. nou echt een klein roze broekje? aan? Ja, absoluut. Maar ik durf niet mee in het verkeer, want volgens mij krijg ik dan een gigantische boete. <laughs> Emiel totje hier, Nederlandse grootste showworstelaar. Um, en ook nog voor mijn voorheen BNN-collega, nu niet meer. Ja, helaas. Dat is een, maar ja, maar genoeg. Tijd uit het verleden. Je weet het niet, misschien komt het nog een keer. En jij gaat ons zo uit de doeken doen. Um, ja, het is, het is een fenomeen. We hebben vanmiddag even op de redactie zitten kijken. Maar je, kijk, dat vroeger ook altijd op Eurosport, toch? Ja, tuurlijk. Ik, of als je niet kon slapen. Ja, en, of als ik ja. moest studeren, dan ging ik dan even op Eurosport kijken. Ja, echt te ja, gek. Ja. En, en Hulk Hogan, vroeger was nog echt jouw inspiratie, Emil. Ja, ik ben er heel vroeg, uh, heel vroeg ben ik erbij gekomen als, als fan. Ik was drie jaar oud en toen zag ik uh, de Hulk zelf op tv. En, en ik was meteen helemaal verkocht. Dat was geweldig. Ja, het vroeger ook van die plaatjes. Die kon je ook krijgen dan uh, bij, ik weet niet precies waar. Bij kaugom waarschijnlijk. Ja, bij kaugom, ja, zo En, en uh, van, action van alle. Figures. Ja, dat is echt te gek als dat Maar super, jij ja. bent een hele beschaafde jongen. kan dat nou? Het niet doorvertellen aan mijn fans en mijn vijanden. <laughs> In de ring doe ik het iets, iets anders. Allemaal te zien. Uh, Emiel Sittocci op de webcam radio1.nl. Nou ja, het is dus een beetje voordeel dat het alleen maar enorme wetnecks zijn. Um, nou, misschien ben ik Duits onder je op de regel. Dat, uh, komt... dat vind ik ook een leuke theorie. Dat ik de enige ben met een brein. Dus Zometeen gaan we het showworstelen ontleden. Luc, wat doen we dan weer? Ja, nieuws over je belt er goed zo meteen. In Today's Topics klein mobiel quizje. In 1973 werd de eerste mobiele telefoon geïntroduceerd. Emiel, voor jou, hoe zwaar wogen dat ding? Eerste oh, de eerste mobiel. Ja. Uh, volgens mij 5 kilo. Daar kon je Bicep mee doen. Ja. <laughs> Bijna 1 kilo was oh. hij. Hoe lang kon je ermee bellen binnen mij? De Dynatags. 3 minuten? Nee, 20 minuten. Uh, in welk jaar wordt sms geïntroduceerd? tien jaar geleden? 97? Ja, zit er in de buurt. Nee, 95 was het. Hey. Zometeen meer over je beltegoed. Dan moet je namelijk. Uh, ah, dat gaat een hoop geld kosten. Je belt toch? Eerst het nos van ja. En? en.